6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks het NWS Radio 1-journaal een reactie van Dirk Samson op de kritiek dat de sfeer in zijn partij niet zou deugen. En een kok die graag iets lekkers wil serveren, spreeuwen. Nu eerst het NWS-journaal met Ewald de Jong. Journalisten van de BBC zijn in het noorden van Syrië... getuigen geweest van de nasleep van een gruwelijk incident bij een school...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 En een incendiary bom die over 10 pupils. en veel meer in agony. De Britten hebben tientallen kinderen met ernstige brandwonden gezien. De wonden lijken op honden die ontstaan door napalm. Dat is een soort stroperige benzine die zich hecht aan de huid en diepe brandwonden veroorzaakt. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry komt om half zeven Nederlandse tijd. met een verklaring.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 Hoe dan ook, premier Rutte beschikt nog niet over bewijzen. Feit is dat wij in ieder geval niet kunnen melden aan u of aan de Tweede Kamer gisteren. Eh, dat wij overtuigend bewijs nu in handen hebben. waaruit zou blijken dat, dat er a. die gifgasaanval in die vorm heeft plaatsgevonden. belangrijk daarna ook de vraag. zit het regime van Assad erachter? Nou, daar hebben we op dit moment geen onomstotelijke aanwijzingen voor. Het kabinet wil belastingontwijking door internationale bedrijven aanpakken. Het gaat dan onder meer om brievenbusfirma's. De belastingregels worden aangescherpt en belastingverdragen met 23 arme landen worden herzien. Volgens het kabinet ontwijken grote internationale bedrijven belastingen door zich alleen voor de vorm hier te vestigen. Met slechts een brievenbus, omdat Nederland voor hen een gunstig belastingtarief heeft. Zo lopen arme landen belastinginkomsten mis. En dat geld hebben ze hard nodig voor infrastructuur en onderwijs, zegt het kabinet. PvdA-leider Samson spreekt berichten tegen dat het binnen zijn fractie rommelt. Bij een deel van de PvdA-Kamerleden zou onvrede bestaan over de compromissen met de VVD. De Telegraaf schreef vanochtend over cadaverdiscipline, maar Samson neemt daar afstand van. Samson denkt niet dat er na Desiree Bonus en Myrthe Hilkens nog meer fractieleden opstappen. Die twee Kamerleden zeiden na hun vertrek dat zij hun idealen in Den Haag niet konden waarmaken. Samson ontkent ook dat er onvrede is over bandopnames die gemaakt worden van fractievergaderingen. Als we gewoon met z'n allen terugkijken en de fractieleden ook zelf zeggen, nou, zo is er kennelijk over gesproken. Of, nou, daar wil ik nog wel eens een keer op terugkomen, dan mag dat ook. Gewoon zoals het in elk vereniging, in elk bedrijf gaat, met notulen. En eens terugkijken hoe dat gegaan is. Sommige Kamerleden hebben moeite met het regeerakkoord... maar ook zij herkennen zich niet in het verhaal over kadaverdiscipline. Volgens hen is er wel degelijk ruimte voor discussie. Dino Bauterse, de zoon van de Surinaamse president Desi Bauterse... is in Panama gearresteerd. Volgens de Surinaamse nieuwssite Star News... had de Amerikaanse politie een val opgezet... omdat Bauterse betrokken zou zijn bij wapenhandel... Dino Boudersen was al vaker betrokken bij internationale criminele activiteiten. In 2005 werd hij in Paramaribo veroordeeld tot acht jaar cel... voor de smokkel van drugs en wapens. Zijn vader was toen nog geen president. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar in het noordoosten kans op een bui. Vanavond wordt het droog, vannacht toenemende bewolking... en morgenochtend bewolkt met buien. Daarna weer wat zon, maar ook een koele noordwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. En zondag is het droog, maar ook nog iets frisser. Ik ben een spaan bij de AWB. Hoe ziet deze vrijdagavondspits eruit? Nou, het is in ieder geval een avondspits met uh, veel ongelukken. Uh, niet dat die avondspits over het algemeen zo druk verloopt. Maar die ongelukken die, uh, ja, die maken wel hele lange files. Zeker op de A12 Utrecht richting Den Haag. De meeste vertraging zien we ook op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn is een net een ongeluk gebeurd. En dat veroorzaakt file tussen Purmerend Noord en de afrit Avondhoorn 4 kilometer. De linkerrijnstrook is dicht. En ja, dan die A12 Utrecht richting Den Haag. 20 kilometer file tussen Woerden en Knoopend Gouwen. Is daar anderhalf uur geleden vrij ernstig ongeluk gebeurd. Bij Knoopend Gouwen zijn drie rijstroken dicht. Omrijden dat kan, maar doet dat dan al wel vanaf Utrecht... vanaf Knopend Oude Rijn via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Verder valt er op de files in het uh, zuiden op de A58 Eindhoven-Tilburg. Richting Tilburg staat 5 kilometer bij Moergestel. De andere kant op was een aanrijding van Tilburg naar Eindhoven. Daar staat nog bij Moergestel 7 kilometer, maar de weg is weer vrij.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 Zeven over zes goedenavond. Aan het begin van deze week was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heel duidelijk: Make no mistake, President Obama believes there must be accountability for those who would use the world's most heinous weapons. The most Verantwoordelijkheid voor degenen die een gifgassaanval hebben uitgevoerd... na nou, over een half uur, na een lange week vol diplomatie... komt hij met een nieuwe toespraak. De minister gaat het richting militair ingrijpen... maar dan op basis van welk bewijs. We zijn erbij, hier op Radio 1. We weten ook dat het sinds gisteravond zonder Groot-Brittannië gaat. Die gaan niet meedoen, want dat bleek zo na een stemming in het Lagerhuis En daarmee likt de Britse premier Cameron zijn wonden na die politieke nederlaag. Arjen van der Horst in Londen, eh, toch merkwaardig. Omdat je weet dat Cameron dat zogeheten koninklijk mandaat in zijn achterzak heeft. Waarmee hij in principe de wens van het parlement kan negeren. En dat kan nog steeds. Mark Cameron herhaalde vandaag wat hij gisteravond laat ook al in het parlement zei. Ik maak geen gebruik van het koninklijk mandaat, al blijft hij proberen om via de Verenigde Naties de druk te houden op Syrië, want zo is zijn overtuiging, het gebruik van de chemische wapens mag niet onbestraft blijven, maar de inzet van de Britse strijdkrachten, dat is nu uitgesloten. One thing that was proposed, the potential, but only after another vote. Uh, involvement of British military in any action, that won't be happening. Now that won't be happening because the British Parliament reflecting, I think, the great scepticism of the British people about any involvement in the Middle East because of all the difficulties, and I understand that, that part of it won't be going ahead. Ja, het parlement heeft gesproken en het parlement weerspiegelt ook de publieke opinie. Waar diepe, diepe twijfel bestaat over militair ingrijpen. Ja, en Cameron kan dat ook niet anders doen naar het lagerhuis te luisteren. Heel pijnlijk voor Cameron. Zonder twijfel is dit zijn grootste politieke nederlaag ooit als premier. Al probeer daar nog wel een positieve spin aan te geven. I'm determined as a prime minister to do things in a different way to the way they've been done in the past. To make sure parliament is properly consulted en te listen naar het resultaat. Ja, ik wil een andere premier zijn dan mijn voorgangers. Ik wil het parlement de kans geven om zijn stem te laten horen... bij zulke zwaarwegende besluiten. Ja, en dat is natuurlijk een verkapte kritiek naar Tony Blair... Eh, die zich opstelde in de aanloop naar de oorlog in Irak. Bij veel parlementariërs heerst het gevoel dat Blair destijds het besluit om uh, ja, uh, Irak aan te vallen er doorheen had geramd. Zo'n premier ja, wil Cameron niet zijn. En ik begrijp, Arjen, dat uh, Cameron ook kritiek heeft op de huidige leider van Labour het Miliband. Ja, die relatie tussen de regering en de labour oppositie is echt nu verziekt. Uh, de regering was namelijk woest, hè, voelde zich letterlijk genaaid door Miliband. Miliband, die afgelopen dinsdag nog op één lijn leek te zitten met de regering, een dag later nieuwe eisen ging stellen. De minister van Defensie zei na de stemming gisteravond ook met zoveel woorden, Labour is het regime van Assad te hulp geschoten. En zojuist hoorden we ook meer details uit een verhit telefoongesprek tussen Cameron en Miliband dat afgelopen woensdag plaatsvond en daarin beschuldigt Cameron Milliband ervan dat hij de kant heeft gekozen van de Russen. Nou, Labour is natuurlijk laaiend over die uitspraken en dan verklaart misschien ook het woeste gejuich op de oppositiebanken toen gisteravond de uitslag van de stemming bekend werd. Ah, de binnenlandse politiek. Kijk even naar de buitenlandse betrekkingen. Wat betekent dit nou voor de relatie met de Verenigde Staten? Ja, de grote angst in Londen is nu dat die special relationship... een stevige deuk heeft opgelopen. Want was het niet Cameron die het voortouw had genomen? Die zijn best had gedaan de aarzelende president Obama over de streep te trekken. Gisteren werd, het al, werd er al in de wandelgangen van het lagerhuis over gegrapt. De Britten hebben een Amerikaanse bruid het gangpad opgeleid... En vervolgens weer teruggeleid. Nou, naar buiten toe zeggen de Amerikanen dat ze de wens van het Britse parlement respecteren. Dat ze het ook zonder de hulp van de Britten af kunnen. Achter de schermen zijn ze natuurlijk not amused. En de minister van Defensie, waar we het al eerder over hadden, ja, die zei het ook met zoveel woorden. Die relatie tussen Amerika en het Verenigd Koninkrijk is onder druk komen te staan. Op welke manier Arjen zou uh, Groot-Brittannië nog kunnen meedoen aan een eventuele actie tegen Syrië? Het is bijna niet voor te stellen. Hè. Het lijkt nog onwaarschijnlijk dat de Britten betrokken zullen zijn... bij een eventuele militaire interventie. Alleen als je goed naar de toespraak van Labour-leider Milliband luisterde... gisteravond, ja, dan hoor je dat hij nog eh, de, de, de, de deur op een piepkleine kier laat staan. Hij zei tegen de premier... kunt u ons ervan verzekeren dat het koninklijk mandaat niet ingezet wordt... dat er geen Britse militairen worden ingezet totdat het Lagerhuis opnieuw stemt. Dat kan natuurlijk altijd nog, dat het Lagerhuis uh, besluit opnieuw te gaan stemmen. Er staat geen nieuwe stemming gepland. Er zal echt heel hard bewijs op tafel moeten komen... om de stemming in het parlement te veranderen. En wellicht dat straks Kerry met nieuwe bewijzen komt... die dat uh, zullen bewerkstelligen... Maar ik blijf herhalen, dat lijkt onwaarschijnlijk. Want na die oorlog in Irak zijn de Britse parlementariërs... uiterst voorzichtig geworden. Arjen van Horst in Londen verwijzend naar die nieuwe informatie... die minister Kerry van Buitenlandse Zaken in Amerika bekend gaat maken. Zo is de verwachting dat er gebeurt over een kleine 20 minuten... te volgen hier op Radio 1. Een Kamerlid dat van de week opstapte uit de fractie. De tweede, want voor de zomer vertrok er ook al een. En een vette kop in de Telegraaf vanmorgen. kadaverdiscipline bij PvdA-fractie... Dat vraagt natuurlijk om een reactie van die fractieleider en dat is Diederik Samsom. Ja, ik discussieer uh, elke dinsdagochtend uh, met de fractie. Uh, u bent er niet bij, maar als u erbij zou zijn, zou u zien wat voor discussie dat is. En dat heeft weinig te maken met het woord wat u net noemde. Het is gewoon een levendige discussie in de partij zoals we dat altijd hebben. Maar goed, uh, nu twee mensen achter elkaar die uw fractie hebben verlaten, hoe verklaart u dat? Ja, dat vind ik heel vervelend. Dat heb ik ook gezegd bij het vertrek van D.C. Bonus en ook bij Meert Hilkens. Dat betreur ik. Beide dames met passie, met idealen.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 Maar het staat ook op u, op u af, want u bent de fractievoorzitter... en uh, deze mensen hebben geen zin meer om in die fractie te zitten. Hoe verklaart u dat nou? nou Mieter Hilkens gaf in haar verklaring aan dat de politiek in Den Haag... Uh, haar niet in staat stelde om haar idealen waar te maken. Dat is breder dan alleen de fractie. Maar ik beschouw het inderdaad als een teleurstelling dat het niet is gelukt. Dat heb ik ook toen al gezegd. Deze mensen hebben een WhatsApp-groepje opgericht... zodat ze fijn met elkaar uh, zich kunnen beklagen over van alles en nog wat. Wat vindt u daarvan? Ja, dat las ik ook. Maar ik weet daar niets van. Ik zat niet in het WhatsApp-groepje, maar ik weet wel... Al dat medium uh, communiceert makkelijk. En uh, wij communiceren ook per sms met de hele fractie. Dat is dan een WhatsApp-groepje van 38. Daar zit ik dan nou wel in. Nou is er het verhaal van de opnames uh, van de fractievergaderingen. Dat uh, gebeurt al heel lang uh, bij de Partij van de Arbeid. Maar uh, heeft u deze fractieleden uh, geconfronteerd met die opnames? Nee, maar wat we wel doen is soms eens een keer terugkijken. Wat hebben we nou precies tegen elkaar gezegd? Ik heb dat als jong Kamerlid nog wel eens gedaan toen ik zelf graag wilde weten... hoe we ook alweer precies over die discussie over de inval in Irak hadden gesproken. Die notulen zijn overigens later ook nog een keer gebruikt voor de geschiedschrijving door de commissie Davids. Dus wat dat betreft is het handig om het op die manier te doen. En we hebben wel eens, ook in deze periode, met elkaar teruggekeken. Goh, hoe ging dat nou precies? Hoe was de besluitvorming? Niet alleen het besluit zelf, maar ook de context. En dan lees je de eens een keer terug. Dat doet elke vereniging, elk bedrijf en ook wij. Maar het is toch een beetje intimiderend dat u, dat u zegt... ja, je bent nu tegen, maar in de tijd heb je niks gezegd, luister maar eventjes. Dat is intimidatie. Nee, want het, het kwam niet alleen van mij. Het was juist vanuit de fractie zelf. Fractieleden zelf willen graag houvast over wat er precies is besloten en, en gezegd. Dus dat, dat kwam niet van mij uit dat initiatief. U zegt dus wel, er is nog even naar uh, teruggeluisterd. Maar zei u, zei u dan niet, ja, u heeft uh, toen allemaal niet uh, daar niks tegen gezegd en nu ineens wel? Nee, het ging wat breder dan dat. Het ging ook over andere onderwerpen. We hebben gewoon met z'n allen teruggekeken naar een paar van die besluiten. En geconstateerd dat er toen op een bepaalde manier over is gesproken. Dat blijft onder ons, want de notulen van de fractievergadering... zijn alleen voor fractieleden beschikbaar. Maar is het niet intimiderend dan? Nee, volgens mij niet. Als je gewoon met z'n allen terugkijken en de fractieleden ook zelf zeggen... nou, zo is er kennelijk over gesproken. Of, nou, daar wil ik nog wel eens een keer op terugkomen. Dan mag dat ook. Zijn er nog meer mensen ontevreden in uw fractie? Nee, maar we vinden wel met z'n allen dat er werk nodig is. En dat vind ik als eerste. En 37 collega's met mij. We zijn er moeten... nog meer mensen ontevreden over u bijvoorbeeld? Dat hebben ze niet tegen mij gezegd en we hebben afgelopen twee dagen alle kans daartoe met elkaar gehad. Want zoals meerdere fracties gaan we aan het begin van het politieke seizoen bij elkaar zitten. Twee dagen lang in een beetje andere omgeving. Alles is besproken in goede sfeer. We hebben inderdaad tot onze gezamenlijke teleurstelling geconstateerd dat Meertje Hilkens uh, haar draai in Den Haag niet kon vinden. Maar voor de rest is de rest van de fractie zeer gemotiveerd om dit politieke jaar in te gaan. En er is veel werk te doen. Aan de slag dus, zegt PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom. Hij deed het in gesprek met Dominique van der Heijden. Kort over zes geweest. Waar staan de files bij ons op aan? Goed nieuws voor de mensen die in de lange file staan... op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Er uh, was een ernstig ongeluk gebeurd bij Knoopend Gouwen... maar de rijstroken zijn zojuist weer vrijgegeven. Er staat nog wel ja, dus die hele lange file tussen Woerden en Knoopend Gouwen... 18 kilometer. Omrijden is toch nog wel het devies vanaf Utrecht via Amsterdam... over de A2, A9 en de A4... En verder springt nog in het oog. De file op de A7, Zaandam richting Horen... staat tussen Purmer het Noord en Avanhoorn 5 kilometer. Door een aanrijding is de linkerrijst ook dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het is goed vlees, het dier is toch al dood, maar je mag het niet eten. We hebben het over de spreeuw. Het vogeltje is beschermd, maar mag worden afgeschoten als het schade aanricht. Normaal gesproken belandt het dan in de vuilnisbak. Maar chefkok Arjan Smit van restaurant De Pronk hier in Kooten vindt dat zonde. Hij wil een ontheffing om spreeuw te mogen serveren vanwege het principe. Ik heb vanavond uh, de duizel op de kaart, dus ik uh, ga een stampotje maken met uh, palmkool. Een vergeten groentesoort, een uh, koolsoort. Heel mooi... Groen van kleur, en die ga ik uh, nu toevoegen aan de, aan de aardappelpuree. Hoe maak je hem eigenlijk klaar, de spreeuw? Ik pel hem en dan, uh, dan stop ik een uh, kersen Kers in de kont. Een kersen in de kont? Ja, want uh, ja, ieder dier wat uh, voedsel gegeten heeft, uh, zoals kersen, ja, dat past goed bij, bij, bij zo'n vogel. Want die hij de heeft... kersen en dan uh, lusten wij met kersen. Juist, juist, juist. En dan meteen de oven in? Plak de spectrum heen en dan in de oven even braden, aanbraden, mooi rosé houden. En dan komt hij op een, uh, ja, een aardappelpireitje te liggen. De kers uh, gaat in de kont van de spreeuw, maar met de kersen begint het ook allemaal. Want uh, hij is uit de boom geschoten bij de buurman, die heeft een kersenboom gehaard... En uh, als de spreeuw te veel schade aanricht, dan mag je uiteindelijk schieten, hè? Ja, nou, dat is wel heel snel het verhaal. Het gaat erom dat die uh, kerstboer die moet eerst uh, alles doen om die uh, spreeuw te verjagen. Dus hij uh, zet die, uh, mensen in die met blikgerammel uh, spreeuwen verjagen. En als dat niet helpt, als de spreeuw zo brutaal is... Nou, op dan mag je de bugs uit de schuur halen. Nee, ook niet. En dan gaat hij uh, nog met roofvogelgeluiden geluiden en boksen... en met uh, luchtkanonnen de boom gaat in. En als laatste middel gaat de jager erin en die schiet dan van een zwermspreeuw die erin probeert te komen. Het laatste exemplaar naar beneden, waardoor de rest wegschikt. En dat gebeurde hiernaast, toen dat u... Mooi beestje, ik zet het op de kaart. Ik zag die spreeuwen liggen en ik dacht van ja, dit is gewoon zonde. Het is gewoon oneerbiedig naar het beestje toe dat als hij uh, doodgeschoten wordt, dat hij in de kliko uh, belandt. Want dat is verplicht. Ja, dat, uh, dat staat in de wet dat hij zo snel mogelijk uh, opgeruimd moet worden. Ja. Ik vind echt uh, uh, een dier wat doodgemaakt is, daar moet je iets mee doen en uh, laten we het consumeren. We hebben het allemaal over plofkippen en uh, megastallen. Nou, dit is een, een hoge waarde dierlijk uh, eiwit. Wat uiteindelijk dan in de kliko verdwijnt. Goed, en toen kreeg je meteen een telefoon. Ja, uiteraard. De vogelbescherming die, die, die had gelijk het verzoek om, uh, om de spreeuw weer van de kaart af te halen. En uh, ja, Ik ga me inzetten voor uh, ja, een lobbystarter om die vogel toch op de menukaart te krijgen. Maar niet alleen die vogel, ook de muskusrat bijvoorbeeld is ook zo'n uh, mooi uh, voorbeeld. Dat leek me echt niet te eten. Een muskusrat is echt superlekker. Heb gewoon... je ook wel stiekem op de kaart gezet hier? Uh, nee, maar ik overweeg het wel om dat nu, uh, nu wel te doen. Want die, die wordt ook doodgemaakt omdat die schade aan de oevers uh, aanricht. Ja, en die wordt gevangen. Je zegt kom maar op. Ik weet ja, ik zeg van, nou, euh, sorry, maar gooi die niet in de klinko, maar kom maar hier. Ik denk zelf dat ik niet zo ver vandaan van de vogelbescherming en de dierenbescherming af zit. Alleen ik heb een andere denkwijze. Maar goed, het risico is dat de jagers dan net een beetje te veel vogels gaan afschieten, want uh, dan is er opeens een extra belang om, om te schieten. Nee, maar ja, dat is natuurlijk de taak van de jager in dit geval. En die wordt gecontroleerd door de overheid. Wat vonden de gasten van eigenlijk? Zo'n minuscuul vogeltje op het bord? Nou, over het algemeen werd het, uh, werd het heel goed ontvangen. En, uh, en mensen vonden het heel spannend om het te eten. Ja. En, uh... en de smaak? Een beetje in de richting van wilde duif. En hij uh, uh, heeft een licht zoetje. En dat komt natuurlijk omdat het beestje altijd uh, bessen en uh, kersen heeft. heeft Heb je de kersen weer? Daar zijn de kersen inderdaad. In. Maar het gaat ook helemaal niet om de smaak. Hè. Het gaat u nu om het statement. Het gaat mij om het statement. En ik vind ook echt dat alles wat er in de container uh, verdwijnt... aan uh, hoogwaardig dierlijk eiwit, dat dat niet kan. En dat statement maak je met kersen in de kont van de spreeuw. Ziet u het voor u. Eet smakelijk. Chefkok Arjan Smit was dat in gesprek met Martijs van de Wiel. Vanaf de Amsterdamse uitmarkt hoorden we het vorige uur een redelijk positief geluid. Theatermakers zien kansen in de nieuwe bezuinigingen. Jawel, Marcel Bril, nu ga je naar de mensen die het moeten gaan zien. Zijn die er al? Ja, nou, nog niet in grote getalen hoor, want pas over een uurtje begint het programma... en de officiële opening is pas net na negen ook te zien op uh, de televisie. Maar er lopen hier mensen rond, ook veel toeristen overigens... die met grote ogen dat plein bekijken, waar een aantal podia staat... en waar vooral ook heel veel eet- en drinktentjes staan. En die vragen dan aan mij, wat is er aan de hand? Dan leg ik ze uit dat het de opening is van het uh, culturele seizoen van Nederland. Nou, dan lopen ze met grote ogen verder of gaan eventjes zitten. Maar er zijn ook mensen die speciaal uh, hiervoor... Uh, gekomen zijn, omdat ze van cultuur houden en uh, ja, dit seizoen de opening daarvan, het Uitmarktfestival, toch mee willen maken. Ik kijk, ik zie een stelletje, een wat ouder stelletje, loop even naartoe. En uh, dag meneer, dag mevrouw, um, goedenavond. Is cultuur voor u belangrijk? Het is een belangrijk stuk van ons leven, toch. En dat vind je hier volop in Amsterdam. En vandaag is de dag dat het gepresenteerd wordt. Dus het is heel erg leuk om kennis te maken en te zien wat er nu weer allemaal mogelijk is. Wat ziet u dan allemaal zo door het jaar heen? Wat voor voorstellingen hebben u voorkeur? De, de voorkeur concerten. En dan is het zo dat we ook wel graag naar de Stad Schouwburg, naar het toneelstuk... En uh, wat uh, ook kleinere theaters, zoals Bellevue. En uh, dat uh, is ook altijd heel erg leuk, heel verrassend soms. Nu wordt er bezuinigd, zowel op gemeentelijk niveau als op landelijk niveau. Um, merkt u daar wat van als u bijvoorbeeld in het theater zit? Ja, misschien dat de prijzen iets omhoog gegaan zijn, dat weet ik niet. Maar uh, nee, ik heb niet het idee dat in Amsterdam dat uh, een groot issue is. En nu, als u zo in zo'n theater zit, denkt u dan van... nou, dat is toch wel minder goed dan voorheen? Dat gevoel heb ik niet, en zeker niet hier in Amsterdam... omdat het een enorm groot aanbod altijd was. En uh, ja, je kunt zoveel keuzes maken... en er blijven nog zoveel verrassingen over... dat ik het niet aan de lijve ondervind. Vindt u terecht dat er bezuinigd wordt op cultuur? Ja, moeilijke vraag. Uh, nou, ik denk dat er overal bezuinigd moet worden. En ik denk dat daar cultuur ook een, een onderdeel van is... En misschien mogen best mensen eens goed nadenken van wat ze aan het doen zijn... en, uh, en of dat relevant is voor, de, voor uh, de cultuur van Nederland, zeg maar. Je kunt ook zeggen, als je minder subsidie krijgt, dan word je creatiever. Ja, daar zit zeker iets in. Ja, ik kom met het creatieve vak en met minder middelen word je creatiever. Wat vak doet u? Handvaardigheid. Dus, uh, aan scholen les. les. Dat is een soort van kunst, hè? Ja, het is ook een soort van kunst. In de jaren dat ik actief was, uh, zit in iedere mens een kunstenaar. En, uh, als je hem maar uitdaagt en uh, de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Al met al maakt u zich nog niet zo heel erg veel zorgen voor u de komende jaren dat u niet meer naar het theater kan gaan en zien wat u wil? Nee, zeker niet hier in Amsterdam. Ik kan me voorstellen ergens in, uh, in het land. Waar gewoon minder aanbod is dat als daar iets wegvalt het veel erger is, relatief. Maar in Amsterdam niet. Uh, dank u wel. Uh, ja, je hoort het Tim, het is niet zo dat men uh, heel erg uh, negatief hier ook is. Er is nog voldoende te zien hier in Amsterdam. En wellicht ook in het land, maar dat moeten we de rest van de uh, tijd natuurlijk gaan bekijken. Hier in Amsterdam begint in ieder geval vandaag het culturele seizoen. En uit ervaring weet ik dat er niemand iets zich wat van aantrekt wat er dat weekend dan besproken is. Marcel Bril vanuit Amsterdam, dank u wel. We gaan zo direct iets eerder naar het NWS-journaal van half zeven... omdat we u willen laten meeluisteren naar die aangekondigde persconferentie... van John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Als hij op tijd begint, dan gaan wij nog even door... met de uitzending van dit nws radio 1 journaal Anders hoort u, zoals u dat elke avond hoort... de collega's van WNL met avondspits. Een kleine vooruitblik naar die persconferentie... op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Wessel de Jong in Washington. Is er al iets uitgelekt over wat hij gaat vertellen? Nou, Kerry heeft natuurlijk eerder van de week al gezegd... dat hij absoluut zeker weet dat Assad achter die aanvallen zitten. Die, chemische, die aanvallen met die chemische wapens van 21 augustus. Maar hij is natuurlijk nu gedwongen... Hè, door het hele debat over noodzaak, over die mogelijk aanstaande aanval... om met aanvullender, steviger bewijsmateriaal te komen. Nou, dat is waarschijnlijk wat er uh, gaat komen. Wat hij gaat presenteren is tijdens deze persconferentie. Of mogelijk alleen een verklaring zelfs. Hij zou opnames hebben van Syrische militairen... die dan achteraf, uh, na die gifgas... Aanval daarover praten. Dat materiaal heeft hij. Nou, dat heeft hij gisteravond gepresenteerd aan het congres. En dat maakt hij dus nu publiekelijk bekend. We gaan het horen binnen enkele minuten West Jong in Washington. En we zijn erbij live hier op Radio 1. Tot zo. Geachte heer Lemberger van het Reclamebureau YNS. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn centraal beheer Achmea zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring.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 Daarom kunt u met FlexLease van Toyota het leasecontract aanpassen... of zelfs gewoon opzeggen zonder extra kosten. Meer weten over echt flexibel leasen? Kijk op autovoordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. Dit is Radio 1. Het is drie voor half zeven. Iets vervroegd nieuwsbulletin. Ewart hey Jong. President Obama overlegt in het Witte Huis met zijn veiligheidsadviseurs over een mogelijke militaire actie in Syrië. Aangenomen wordt dat de Amerikanen daarna rapporten openbaar maken over het gebruik van chemische wapens in Syrië. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry geeft zometeen uh, toelichting op het rapport.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 Dino Boutersen, de zoon van de Surinaamse president Desi Boutersen... is in Panama gearresteerd. Volgens de Surinaamse nieuwssite Star News... had de Amerikaanse politie een val opgezet... omdat Dino Boutersen betrokken zou zijn bij wapenhandel. Hij was al vaker betrokken bij internationale criminele activiteiten. PvdA-leider Samson spreekt berichten tegen dat het binnen zijn fractie rommelt. Bij een deel van de PvdA-kamerleden zou onvrede bestaan over de compromissen met de VVD. Samson denkt niet dat er na Desiree rebonussen en Meerte Hilkens nog meer fractieleden opstappen. Sommige kamerleden hebben wel moeite met het regeerakkoord... maar zeggen dat er wel degelijk ruimte is voor discussie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Geert Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, verder zijn er opklaringen... maar vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe op de nadering van een koufront. In de tweede helft van de nacht gaat het dan wat regenen vanuit het westen. koelt af naar 16 tot 13 graden. En morgenochtend bewolking, het regent af en toe... en dat regenachtige weer duurt het langst in het oost- en zuidoosten van het land. Morgenmiddag klaart het in het westen en noordwesten geleidelijk op. Betekent niet direct dat het droog wordt, ook morgenmiddag ontstaan er enkele buien... vooral in het noorden, en het wordt morgen 19 à 20 graden. De windwaart morgen uit het noordwesten is matig kracht 3 à 4 aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. Zondag veel bewolking, af en toe trekt er een bui over. Het is dan duidelijk frisser dan we, dan we gewend zijn, zo'n 18 graden en er staat een stevige wind. Na het weekend droog en rustig en de temperatuur loopt dan weer op naar een graad of 25 op woensdag. De verkeersinformatie wel eens waar. Fides van de avondspits lossen snel op. Een enkele uitzondering. Da 7 is dam richting Horen. Voor de afrit Aavondhoorn 7 door een ongeluk. da 12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda zijn de rijstroken weer vrij na een ongeluk. Nog wel 12 kilometer fide. En een auto brandt op Da 27 van Utrecht naar Breda. Tussen Everdingen en Noorderloos 11 kilometer stilstaan. De rechte rijstrook is dicht. Het is half zeven, we gaan iets door met dit NWS Radio 1 Sinaal... want we zijn in afwachting van een persverklaring, een persconferentie... van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... in Washington, op dit moment, die ieder moment kan gaan beginnen. Wessel de Jong, uh, nog geen uh, toespraak in zicht. Nee, ik uh, zie vlaggen, ik zie een spreekgestoeld, ik zie schilderijen van allemaal uh, ministers, voorgangers van Kerry. Maar nee, het is nog uh, helemaal leeg, het is in afwachting allemaal. Maar wat wel interessant dus is aan dat beeld, dat ik verder dus weinig pers omheen zie. Dus ik weet niet precies wat het decor is en wat de mogelijkheden worden dus voor nog verder uh, dat er uh, Amerikaanse journalisten daar vragen kunnen stellen. Dat kan ik nog even moeilijk beoordelen op dit moment. Want eerder deze week zagen we John Kerry ook met harde taal uh, spreken ja. over de situatie in Syrië. Toen was het een toespraak waarin hij het volk een beetje voorbereidde op een mogelijk militair ingrijpen. We zijn een week later. Ja. Wat is de verwachting? Uh, nou, de verwachting is dat hij met hardere bewijzen... concrete bewijzen nu gaat komen. Hè? Dat Assad er echt achter zit, achter die gifgasaanval. Met andere woorden, dat moet dus de rechtvaardiging worden... van die aanval die er dus wellicht aan zit te komen, komende dagen. Nou, het idee is nu al op zich dat het eigenlijk alleen maar gaat... om circumstantial evidence. Hè? Dus eigenlijk bewijs alleen maar waaruit je kunt afleiden. Indirect dat Assad er dus achter zit. Met andere woorden, die, die, die smoking gun... waar echt Iedereen op hoop dat je echt Assad, bewijzen van spreken, het bevel hoort geven. Uh, dat bewijs zou er niet zitten aan te komen. Dus je kunt je dan ook afvragen in hoeverre het congres en de Amerikaanse bevolking... dan door, door, dit, uh, door dit bewijs dan ook echt overtuigd gaat worden. Want er is uh, vermoedelijk nog wel enige tijd te gaan... voordat er militaire actie zou kunnen gaan plaatsvinden. Want als dat gebeurt, dan is het niet de minister van Buitenlandse Zaken... maar de president die zoiets aankondigt. D nou, dat lijkt me het meest duidelijk. Hij, dat lijkt me het meest logische, natuurlijk. Hij is de uh, commander-in-chief. Uh, hij, uh, hij moet dat bevel geven. En toen die van de week in beeld kwam toen hij van de week opeens plotseling een persconferentie gaf aan PBS. Toen was het de verwachting dat hij dat ging doen. Maar toen kwam hij eigenlijk eh, toch wel zeer verrassend kwam hij met de mededeling... ik heb nog geen besluit genomen. En dat is eigenlijk ook nu ook steeds het verhaal. Hè? Het Witte Huis werkt nu naar een besluit toe. Dat is, eh, dat is de verklaring die je nu uit het Witte Huis krijgt. En dat er naartoe werken, dat bestaat eruit. Uh, ja, dat er bondgenoten worden opgetrommeld om, om, om steun te verwerken... He, dus ook, ook onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans wordt gebeld. Nou, er worden andere ministers van Buitenlandse Zaken worden gebeld. Dat is het werk wat er nu gebeurt. Uh, het Witte Huis heeft gisteravond 90 minuten lang met allerlei congresleiders gebeld. om ze, om ze achter die aanval te krijgen. Dat is nu het, uh, het grote werk wat er nu aan de gang is. En vandaar dat het allemaal wat, uh, ja, toch wat meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk gedacht. En heel duidelijk ook dat ze het niet gaan afwachten. op een rapport van de VN-wapeninspecteurs, die nog steeds bezig zo zijn in Syrië en morgen het land zullen verlaten? Nee, maar ze wachten misschien. Ze wachten inderdaad niet op dat rapport. Hè. Dat was natuurlijk ook een duidelijke Britse eis op een gegeven moment aan Obama. Nou ja, met de Britten hoeven we geen rekening meer te houden. Dus eigenlijk met de VN ook een stuk minder. Maar als je ook goed luisterde van de week naar Kerry uh, toen die sprak, je, je voelde wel heel duidelijk zijn grote. Skepsis en ook kritiek op de VN. Hè? Dat eigenlijk dat hele onderzoek wat de VN doet, dat vindt hij eigenlijk... Euh, nou, hij zegt het met niet zoveel woorden, maar hij vindt het eigenlijk complete onzin. Hè? Omdat het mandaat van de VN, dat dat veel te beperkt is... De, de, de, de VN onderzoekt nu of er chemische wapens gebruikt zijn. Nou ja, daar twijfelt eigenlijk op dit moment geen enkel mens meer aan. Zeker Kerry niet, hè? dat zei hij als die naar die beelden keek. De vraag die hij beantwoord wil zien is... Wie heeft die chemische wapens gebruikt? Nou, dat is nadrukkelijk uh, verboden aan die onderzoekers... dat ze daar geen uitspraak mogen doen van de, van de Veiligheidsraad. Dus wat, dat betreft, wat hem betreft is de VN op dit punt eigenlijk volkomen oninteressant. Er is steeds een deur. We kijken hier in de studio met je mee naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meestal komt er zo'n one minute warning voordat de minister buiten komt. Daar is nog nee. geen signaal over. Ik stel voor, Wessel, dat wij blijven kijken. We gaan doorgeven op dit moment even aan onze collega's van WNL met avondspits. En geven we dan door aan Richard Lamp. Richard, goedenavond. avond. Want, uh, Tim. En dan spreken we af. dat Zodra die persconferentie begint, ik meteen even bij binnenkom. Die afspraak staat. Tot zo. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Richard Lam. Koopt een Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Tot 7 uur is het geen kijken, kijken en niets kopen. Maar luisteren en kopen. Wel WNL. 0800 1121. Zal telecombedrijf KPN in Nederlandse handen blijven? Of zullen de Mexicanen hun slag slaan? Ooit was het telefoonnetwerk van de koninklijke PTT Nederlands trots. Maar nu zou Carlos Slim zomaar onze infrastructuur voor een appel en een ei kunnen opkopen. Op die manier komt dus het een en het andere Nederlandse bedrijf in buitenlandse handen. En ik denk dat gaat dus niet goed. Daarom zeg ik. Koopt Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Dus als u zelf kunt kiezen, kies dan eens voor een telecombedrijf... dat in Nederlandse handen is. Of wilt u een nieuwe fiets kopen, neem dan bijvoorbeeld een Union of een Batavus, als ze tenminste nog in Nederlandse handen zijn natuurlijk, want je weet het maar nooit. Sterker nog, als je in de winkelstraat bent, ga naar een lokale MKB-ondernemer... in plaats van een winkelketen met wellicht een buitenlandse moedermaatschappij. Koopt u geen Nederlandse waar? Ja, dan stroomt ons land dus zomaar naar het buitenland en verarmen wij hier in Nederland. Dus laten we het bedrijfsleven helpen en onze economie lekker op gang brengen. Ik hoor graag wat u daarvan vindt. Bel telefoonnummer 0800 1121. Dus dat is 0800 1121. Of doe mij op Twitter via de hashtag Eens of juist Oneens. Bel WNL 0800 1121. Mocht u overigens gisteren geluisterd hebben naar Joost Eerdmans... die er maandag weer is, dan heeft u gehoord dat we een kleine technische storing hadden. Onze excuses daarvoor. Uh, daarentegen hebt u wel leuk naar muziek kunnen luisteren natuurlijk. Maar ja, daar is Radio 1 nou eenmaal niet voor. Tot zeven uur luister, Vink. En dan gaan wij graag horen wat u ervan vindt. Koop Nederlands vervaar, dan helpen wij elkaar. Of zegt u, nou, dat vind ik eigenlijk nou niet zo'n goed plan. Eens eventjes kijken. Marco Haan hangt aan de lijn. Marco, goedenavond. Wat is Marco de houden. Koop Nederlandse waar sta ik absoluut achter. En dan heb ik vooral de nadruk het liefst gelegd op de Nederlandse kwaliteit nederwiet. Ja, kijk, dat is wel heel praktisch. Hè? En dat is ook van ja. oorsprong een Nederlands product natuurlijk. Weet je, overigens, ja, dat ja. De, de slogan: Koop Nederlandse waar, die stamt uit de jaren 30. Toen we natuurlijk een enorme crisis hadden in ons land. En in, met allerlei protectionistische maatregelen tegen het buitenland is dat toen ook ingezet. En nu dus in een, een wat van nieuwe vormen. Jij zegt dus voor Nederwiet: zouden we dat ook heel goed uh, kunnen gaan toepassen? Dankjewel, Marco. Ik ga naar uh, Peter. Ben jij het eens of oneens met de stelling? Peter? Goeiedag. Ja, hoor je mij? Ja, zeker. Ben je het eens of oneens? Ik ben het oneens met de stelling. Waarom? Nou, volgens mij is die op de manier zoals je hem formuleert niet uitvoerbaar. Uh -huh. Want uh, bijvoorbeeld de HEMA, ja. typisch Nederlands, Nederlands kan het bijna niet, is in eigendom van een Engels bedrijf. Inderdaad, en dus daar zaten je, wij ook al bij de voorbereiding de bij, bij, ja. Dat de HEMA buitenlands is. Dat is waar, dus het is echt, je moet echt je best doen. Want wij zeiden ook al van, nou, kan je bijvoorbeeld een Nederlandse televisie op dit moment vinden? Of een Nederlandse auto? En noem maar op. Dus er zijn inderdaad nogal beperkingen. Uh, maar jij zegt van, als het beschikbaar is, doe het dan? Of zeg je nou, het is het nee, eigenlijk ja, kijk, toch niet het controleerbaar? Het heeft nog steeds zin, volgens mij, om gewoon bij die uh, oorspronkelijk Nederlandse HEMA in buitenlandse handen iets te kopen. Mm -hmm. Omdat je daarmee toch gewoon de werkgelegenheid bij die Nederlandse dochter... ...van dat Engelse bedrijf uh, ervoor zorgt dat, het, uh, ja, dat de mensen aan het werk kunnen blijven. Ja, dat is natuurlijk... Nou, daar Want heb je zeker gelijk in. is niet bepalend voor de werkgelegenheid in Nederland. Ja, nee, dus inderdaad. Je zegt op een indirecte manier kunnen we ook zorgen... ...dat we dan toch nog uh, daar wat uh, van meepikken. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik ga nog eens eventjes uh, buurten bij uh, Wim Bosappel. Goedendag, uh, Wim. Uh, goedenavond. Hoe staat het ervoor? Wat denk je? Ik ben het niet eens met de stelling. Ik nee. denk dat het een beetje een achterhaald idee is dat we nog onze Nederlandse producten kunnen redden. Of zo. We hebben inmiddels genoeg buitenlandse multinationals waar ook Nederlanders aan het werk zijn. En ik denk dat je op die manier de economie veel beter draaiende houdt. Ja, Dus iets, iets genuanceerder moet het eigenlijk zijn. Ja, dat blijkt me wel. Natuurlijk moet je Nederlandse producten blijven kopen. Maar neem niet weg dat je inmiddels gewoon te maken hebt... met een situatie die dermate veranderd is. Dat het niet meer, We zijn niet meer in de jaren 50. Dat klopt niet meer. Nee, dat is waar. De wereld is veranderd. Daar heb je absoluut gelijk in. Dankjewel. Ik ga eens even kijken op Twitter hoe het ervoor staat. Ik zie hier Mieke van Meigaard uit Leiden. Die zegt, je moet de bal in de ploeg houden. Zoals wij dat hier zeggen. Nou, dat vind ik een hele mooie inderdaad. Een beetje elkaar de bal toespelen, als het ware. En verder zie ik inderdaad... Eindeloze hoeveelheid berichten langskomen. Bijvoorbeeld uh, uh, Stefan Kelder die uh, geeft... ja, luister eens, het is het een beetje onzin in die stelling... want waar komen dan uiteindelijk die grondstoffen vandaan? En Nederland heeft natuurlijk beperkt grondstoffen... en daar heb je helemaal gelijk in, uh, Stefan. Ik ga eens eventjes buurten bij uh, Aukje Met. Zij is uh, ondernemer en uh, ze heeft meerdere bedrijven gehad... en nu op dit moment ook nog businessstratege. Aukje, goedenavond. Goedenavond. Als, als echte ondernemer, uh, ja het is een beetje zelfbescherming als het ware misschien hè, die stelling die ik gekozen heb. Ja, de he, maar... lucht komt er vanaf. <laughs> ja, ja. wat, en wat vind je ervan? Het doet me denken aan, de, aan oude vakanties van vroeger, zodra je de grens over richting Frankrijk, dat je alleen maar Franse auto's zag. Ja, dat is waar nog inderdaad. Nog steeds trouwens hè, oké okay, dat, dat is niet meer van deze tijd. En Ik sluit me aan bij Peter en nog een vorige spreker die zei van ja waar komen die grondstoffen dan vandaan? Maar er zijn ook wel dingen waarvan ik denk dat je wel moet proberen lokaal te gaan. Een anekdote is: uh, eerder vandaag was ik met mijn dochter even in de lokale buurt super. En ik zag haar net mandarijnen. Ja. En zij zegt: hoor die mandarijnen. Toen zei ik: Nou, zullen we die maar in de winter kopen? Dan zijn ze lekkerder. Ja. Ja, ik denk wel dat het verstandig is om na te denken over footprints die je achterlaat over lokale producten. Maar de meeste producten, we hebben geen idee meer hoe we dat maken. Er zitten zoveel landen en zoveel mensen zijn betrokken bij het maken van producten. En dat is alleen maar goed. Daarin kunnen we ons specialiseren en daardoor helpt alles en iedereen, denk ik. Ik denk ja. dat er een enorme innovatiekracht op achter schuil gaat. En als je nou zelf in de winkelstraat loopt, hè, ga je dan naar die lokale mkb'er omdat je die gunt? Of zeg je nou, ik wil toch wel eventjes voor bijvoorbeeld de laagste prijs gaan en ik ga naar een of andere megawinkel? Uh, dat, hangt, dat hangt dus een beetje van het product af en ik denk dat dat heel goed is dat je zeg maar ook een marktwerking houdt. Als je alles beschermd maakt, dan, ja, dan blijf ik je, je eigen eiland zitten en dan... dan, dan, dan ben je aan het, waarschijnlijk ook aan het inkakken... omdat je geen gezonde concurrentie hebt. Ja. Op het moment dat er iemand ons wakker schudt... omdat ze met geweldige producten komen... die heel innoverend zijn, die iedereen wil hebben... pas dan zie je vaak dat ook uh, de rentmeesters van Nederland de jeuk krijgen... en hun best gaan doen om innovatie te bewerkstelligen. Nou, dat is waar. Uh, nou, dan ben je zelf businessstrateeg. Uh, wat adviseer je nou Nederlandse bedrijven? Om een beetje het hoofd boven water te houden, Ja. Nederlandse bedrijven, ja, dan, dan focus je weer heel erg op dat Nederlandse. Ja, sorry. Ik denk, ik denk dat, je, dat je, afhankelijk, als je naar een bedrijf kijkt... dat je gewoon moet kijken welke positie zitten ze en wat is, er, wat is uh, hier te doen. En je ziet dat er heel weinig bedrijven zijn die echt sec Nederlands zijn. En daar kan je ontzettend veel leren van hoe dingen worden aangepakt in het buitenland. Dat, mm -hmm. En ik, ik, ik, heb niet, ik, ik selecteer mijn klanten niet op het feit dat ze in Nederland zijn, als je me dat vraagt. Dus op die meneer heb ik er ook nog niet echt over Ja, nagel. maar zo makkelijk kom je er niet mee weg. Eh, tot slot wil ik jou eventjes <laughs> één dag eh, de touwtjes in handen geven. Wat zou jij dan economisch veranderen in Nederland? Oh. Ja. Ik denk dat we in Nederland te veel bezig zijn met te behouden... En ik denk dat, uh, uh, dat we het vinden nog steeds moeilijk om ons verlies te pakken. En proberen dan eerder te beschermen of meer regels in te zetten. En ik ben ervan overtuigd hoe meer regeltjes je toepast... zoals bijvoorbeeld in de bankensector... Mm -hmm. des te groter de grotere sport het is om onder de regels vandaan te komen. Ik geloof, en wat dat betreft denk ik wel een liberaal... dat je juist moet proberen op een andere manier... een meer bottom-up manier uh, moet zoeken naar innovatie... en niet zo bang moet zijn dat je... ...de marktverlies die je nu hebt. Oké, okay. dus we ja, moeten een beetje uh, durven uh, loslaten. Ja, ja, ja, heel erg, ja. Bottom-up. Mm -hmm. Oké, okay, nou, uh, je... we nemen het mee als, uh, als praktisch advies, ...zo even op uh, de drempel van het weekend. Dankjewel, oudje, oudje Metz. Uh, veel succes met het ondernemen in de tussentijd. En wij schakelen door naar uh, de heer Van Est. Laten we daar maar eens even uh, gaan uh, peilen. Eens of oneens met de stelling. Ik ben het mee eens, volledig mee eens. Ja. Ik kom uit, de, ik, ik zit in mijn 85 e levensjaar. Ik heb mm -hmm. de jaren 30 meegemaakt. Nou, u bent en, een van de weinige oh, luisteraars, denk ik, ja. Ja, en toen werd er tomaten werden doorgedraaid. En ja. die kon je voor een dubbeltje tomatensoep kopen. En er zat nog een opener op, een draaiopener op. Mm -hmm. Waarom nu niet? Hollandse bloemkool, Hollandse eh, trostomaatjes, maakt niks uit of dat je uit zijn eigen land neemt, er zijn zo heel zuiver Hollandse producten. Mm -hmm. yeah, ja, eh, die moet je nemen. En ja, je kan natuurlijk mandarijnen nemen. Natuurlijk, die zijn heerlijk. Maar een Hollandse rappel, ja, dat is ook lekker. Dus wil je dat doen, dan moet je dat doen. Ik vind het een hele goede inderdaad, want u zegt eigenlijk ook... wij spreken tegen het kabinet, luister nou eens een beetje naar die oudere generatie... die hebben al eerdere crisis meegemaakt, die weten hoe het werkt. Ja, en dat is niet aanmodig. Dat is nee. gewoon feitelijk gebeurde dat. Hè? En een hele hoop Nederlanders deden het ook. Die waren trots op Nederland. Mm -hmm. Ik snap het hartelijk dank voor uw reactie en blijf lekker meeluisteren. Ik ga eens even buurten bij Klaas Volkers. Goedenavond. Ja, mijn Klaas Volkers uit Warkim. Nou, het zit er een beetje in een politiek. Uh, politiek denkt en handelt, soms ja. ook wel heel erg naïef. Als je dus al die fusie eerst zag van uh, ABM, uh, AMRO en uh, Fortis, mm -hmm. nou, dat kon gewoon niet. Nee. Hadden ze het moeten verbieden, dan hadden wij die, die, die uh, miljarden uh, euro's niet meer hoeven op te brengen. Maar ook voor die tijd was ook de fusie van Union uh, en een mocht niet, want dan kregen ze een monopoliepositie. Maar wat houdt dat nou in bij heel Europa? Is het, dat blijft het dan nog klein. Je moet, dan moet je weer Europees denken. Ja, dat is waar. De, ja, de, de wereld is wel veranderd natuurlijk de afgelopen jaren. Ja, maar op zich, ik denk dat, dat, nog een, dat ze nog een beetje uh, naïef denken, dus. Ja, dat nou, is, dat, dat is, uh, vind ik dus een beetje uh, spijtig. Ik, ik vrees inderdaad dat u daar gelijk uh, in hebt. Ik ga eventjes doorschakelen, dank u wel, naar uh, Ahmed Bopal. Goedenavond. Eens of niet eens met de stelling koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Beste vriend, helemaal mee eens. Mm -hmm. Mee eens. Helemaal... En uh, waarom? Waarom? Ik vind het gewoon persoonlijk zelf. Wij wonen hier in Nederland. En iedereen die hier woont moet gewoon investeren in de Nederlandse markt. En Nederlandse consumenten en Nederlandse dingen. Als dat niet gebeurt, net zoals die oostblokken, moeten wij over tien jaar gaan naar anders uitzoeken. zoeken. Aangezien dat ik al een keer ben gevlucht. Begrijp je? Ja. Eigen land is laat hierheen komen mm -hmm. om hier wat te maken. En als ik hier ook niks mee kan doen, dan uh, begrijp ik het. Dus ik vind gewoon dat wij als Nederlanders moeten gewoon investeren in NL-producten. Ja dus u hebt eigenlijk een waarschuwing inderdaad en u weet hoe het is inderdaad om ja, ja, te moeten gewoon, vertrekken. Ja dit is een algemene waarschuwing voor alle Nederlanders, begrijp je? Mm -hmm. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Afghanistan en ja. uh, begrijp je, kijk het land is daar helemaal verneukt. Uh, helemaal uh, ja. cultuur, alles is weggegaan, niks loopt daar, geen economie, niks begrijp je. Straks met Nederland gebeurt hetzelfde. Ja laten we hopen je, dat het niet zo is, maar ik vind het wel anderen, een hele goede waarschuwing. Andere uh, mensen komen hier grote bedrijven overnemen, begrijp je? Ja. Die bedrijven liggen in de hand van iemand anders. Hebben wij een probleem, dan weten wij niet bij wie we moeten zijn. De vertrouwen gaat weg. Als de vertrouwen weggaat, ja, wat gaat gebeuren dan? Ja, nee, dat is absoluut waar. Hartelijk dank voor uw reactie. Ondertussen zeg ik dat u kunt blijven bellen op telefoonnummer 0800-1121. Dus 0800-1121. Bent u het ermee eens of juist niet als ik zeg... koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Ondertussen kijk ik even, want u kunt ook twitteren uiteraard... en via de hashtag eens of hashtag oneens reageren... Op de stelling dan zie ik onder andere dat Janneke Quintos... is het er gewoon volledig mee eens en die hoeft dat niet eens toe te lichten. Eldert uh, de Jager die zegt, uh, ja, ga eens lokaal in plaats van uh, internationaal. Dat is eigenlijk veel beter. En uh, Erik Groen die zegt, nou ik ben het er niet mee eens... want je moet de marktwerking beschermen. Als ze dit in het buitenland ook gaan doen... dan heeft bijvoorbeeld Aholt het loodzwaar. En uh, ja, daar is natuurlijk ook wel weer iets uh, voor te zeggen. Joost Veldhoen die zegt, ja ik ben het er op zich wel mee eens... maar eigenlijk is het praktisch onuitvoerbaar. En dat horen we ook al een beetje bij de bellers... Uh, terug. Dus wat dat betreft uh, is het altijd een beetje uh, kijken van ja, waar uh, kun je de gulden middenweg vinden. Ik ga eens eventjes buurten bij mevrouw Nuiten. Goedenavond. Uh, goedenavond. Wat vindt u ervan? Uh, ja, in principe ben ik daar wel mee eens. Ik uh, ken die stelling van uh, mijn ouders van vroeger die natuurlijk voor de oorlog geleefd hebben. Uh -huh. Ik uiteraard niet. Ja. Maar ik uh, heb het op een andere manier nu ervaren. Oh. Ik woon aan de oostgrens. En uh, het is mij. Uh, nou ja, ik ga regelmatig buurten in Duitsland, waar ik alle spullen uit Nederland, of het, alle groentes uit Nederland die geëxporteerd worden naar Duitsland, maar wel voor de helft van de prijs daar te koop zijn. Jo, wat zegt u en nu? Daar koop ik mijn Nederlandse waar. Ja, kijk, dus u koopt uw Nederlandse waar in Duitsland. Waar en in dan Duitsland, toch? Duitsland die voor de helft van de prijs is. Ja, daar is wel iets aan de hand natuurlijk, hè? Maar het is ja, inderdaad. Precies, een... ja. en dat is het grote probleem. Ik denk in, nou mag ik zeggen, de hele, hele Oostgrens van Nederland. Mm -hmm. Die koopt in Duitsland. Het wordt allemaal omgeroepen in Duitsland. Alles in Nederland, uh, in Nederlandse taal. En nou ja, we tanken daar. We kopen daar onze groenten voor de helft van de prijs. En de drank uiteraard. Dus uh, waar hebben we het over? En dat is het grote probleem van Nederland. Mm -hmm. Ja, ik, uh, ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar dat is inderdaad wel heel specifiek uh, wat u meldt. Mm -hmm. Maar uh, ik koop wel mijn Nederlandse waar in Duitsland. Ja, maar goed, het is wel Nederlandse waar. Dus wat dat ja, betreft ben ik daarom. weer een beetje gerustgesteld. Dus ik, doe, ik doe toch wat... Uh, zeg maar aan, uh, ja. aan de export van Nederland. Nee, ik ben echt trots op u. Hartelijk dank. <laughs> <Okay>. <laughs> ik ga eens eventjes doorschakelen naar Joost Veldhoen. Uh, bent je het mee eens of niet? Ik ben het er mee eens. Maar uh, zelf heb ik, een, uh, heb ik een winkel waar ik uh, Nederlands design verkoop. En yep. ik merk dat de inkoopprijs is uh, vele malen hoger, omdat zeg maar, de. ...fabrieken in Nederland, die hebben mensen in loondienst... ...en die moeten een brood kopen bij de bakken... ...wat hier dan een euro kost. Mm -hmm. En in China koop ik stoelen voor een, een, een uh, veel goedkopere prijs in. En dat komt natuurlijk omdat die lonen daar lager liggen. De, uh, het, dus is economisch is het gunstiger om... Uh, uh, ...grondstoffen vanaf de andere kant van de wereld... naar hier te importeren. En uh, de verkoopprijs komt dan eigenlijk neer... ...op de inkoopprijs wat een Nederlands product zou moeten kosten... Ja. En dat komt door die, door die, uh, die loonverschillen. Dus economisch is het wel handig om het te importeren. Mm -hmm. Maar uh, zeg maar uh, uh, milieutechnisch gezien slaat het natuurlijk nergens op dat we plastic vanaf de andere kant van de wereld importeren. Ja. En, en, en, de... en uh, dat, uh, dat stukje, dat, dat kun je niet weghalen. Tenzij je uh, zeg maar een soort tax zou gaan bedenken op uh, importeren van spullen die wij hier in Nederland ook kunnen maken. En dat klinkt een beetje protect, uh, of weet, dat is een beetje bescherming. Yeah. Maar Anders kunnen we die oneerlijke concurrentie uh, nooit. Uh, ja, weet je, van mensen binnen best Nederlandse producten kopen, maar als een stoel dan 200 euro kost, dan verkoop ik hem niet. En een China-stoel voor 60 euro, die gaat dus waarom broodjes. Nee, ik vind het inderdaad een hele goede waarschuwing. En dat is wel een hele complexe. Hartelijk dank. En het lijkt me een mooi moment om even zo direct te gaan buurten bij Alex Klein. Ondertussen geef ik u aan dat u kunt blijven bellen. De lijnen zitten redelijk vol, maar er is nog wel een plekje als u een beetje doorduwt op 0900-1121. Dus dat is 0800-1121. En um, u kunt natuurlijk ook via Twitter reageren met eens of oneens. En zet er dan even zo'n hekje voor. Ondertussen gaan wij in gesprek met econoom Alex Klein. Als ik het zo mag zeggen, freelance professor aan Europese, Amerikaanse. Amerikaanse universiteiten. Alex, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik, ik had het idee dat jij het er niet helemaal mee eens bent. Ik ben het er zelfs helemaal niet mee eens. Vertel. Het is uh, een vrij korte termijn en een redelijk domme politiek... om nu te gaan zeggen we gaan Nederlandse producten kopen. Mm -hmm. Ten eerste omdat we heel erg afhankelijk zijn van de export. He, wat je ook al verschillende bellers hoort zeggen. Ja. Uh, en daarmee dus een heleboel mensen hun brood wegnemen... als we alleen maar Nederlandse producten zouden kopen omdat dan de Duitsers alleen maar Duitse producten en de Engelsen alleen maar Engelse producten en de Chinezen alleen maar Chinese ja. producten zouden gaan kopen. Het opzetten van een protectionistisch systeem, hè, de vorige bellen gaf dat uh -huh. aan, is ook een heel dom iets. Want uiteindelijk zijn we met z'n allen duurder uit. Het klinkt heel erg leuk. Op de korte termijn zou het misschien kunnen werken, maar de Nederlander is slim genoeg om te beseffen dat de Nederlandse producten vele malen duurder zijn dan de Duitse of de Franse of de Chinese producten. Dus het, het klinkt leuk, maar het is uh, dom. Ja, nou, de vergelijkbare slogan hebben ze in de jaren dertig gebruikt. Hè. koop Nederlandse waar, dan helpen we elkaar. Nederlands nog met mooi SCA natuurlijk gespeld destijds. Ja. En die ontstond inderdaad, omdat, uh, wat was het, Engeland en Duitsland en dergelijke. ook Nederlandse producten gingen blokken. En toen hadden ja. ze in Nederland zoiets want dat gaan we ook maar doen. Dus dat was echt een, uh, een, een prettige handelsoorlog eigenlijk. Ja, en dat is precies wat je nu niet hebt. Met name omdat Nederland heel groot afhankelijk is van die export. Het enige wat nog groeit in de Nederlandse economie is die export. Dus als wij nu zouden gaan roepen van koop alleen maar Nederlandse waar... dan snijden we onszelf in de vingers. Ja, nou dat is heel duidelijk en je gaat mij uh, echt van mening doen veranderen. Maar wat stel je dan voor? Wat zou een regering nou moeten doen om onze economie een beetje op gang te krijgen? Dat is, dat is een hele ingewikkelde ja. en dat gaat niet in tien minuten Daarom lukken. vraag ik het ook aan jou. Uh, uiteindelijk komt het er inderdaad op neer dat we in Nederland een beetje te duur zijn. Kijk, mm. we zullen nooit tegen de Chinezen op kunnen... Maar we kunnen wel een ander vorm van uh, subsidiesysteem gaan inzetten. Hè. 90% van alle Nederlanders krijgt een of andere vorm van toelagen, bijlagen. Ja. En, en dat moet een keertje ophouden. Dus uh, het afbreken van het minimumloon, en dat klinkt heel hard wat ik nu zeg... zou goed zijn voor de economie. Oké, okay, dat is een interessante gedachte, want daar wordt nog niet zoveel mee gedaan, hè? Nee, wat je in Duitsland ziet is dat gezegd wordt... ...wij hebben geen minimumloon... ...dus de mensen in Duitsland de arbeid krijgen in principe wat de werkgever wilt geven. En de overheid vult dat aan. Dat is goedkoper voor de overheid, dat is beter voor het bedrijfsleven... ...en uiteindelijk niet slechter voor de werknemer. En misschien moeten we op de lange termijn dus daarover gaan nadenken... Ja. Zodat we in Nederland weer wat meer concurrerend worden. En dan kunnen we wel inderdaad Nederlandse wagen gaan kopen. Maar okay. vooralsnog ja. is dat een hele ja. slechte... Goede waarschuwing. En ter afronding, hè, die, die lastenverzwaring... helpt dat nou wel of niet qua consumptiebevordering? Welke lastenverzwaring Nou, De lastenverzwaring ook... die iedere keer opgelegd wordt vanuit het kabinet... Uh, moet je iets duidelijker zijn, want lastenverzwaringen ja, uh, is een algemeen... Ik bedoel eigenlijk vooral dat we afgelopen jaar iedere keer nieuwe lastenverzwaringen uh, over uh -huh. ons heen krijgen. Uh, en dat op zich, kan ik me voorstellen, dat het nou niet echt lekker werkt om consumptie te bevorderen. Nee, nee, nee. Op, de, op de korte termijn is het uh, voor, voor de mensen zelf heel pijnlijk. Dus uh, dat gaat niet meewerken. Op de lange termijn zullen we het moeten doen om ja. de economie weer goed te krijgen. Dus. Ja, het is nodig. Nee, het is niet leuk. Nee, maar niet alles is leuk in het leven, inderdaad. Hartelijk dank, Alex Klein. Ik ga eens eventjes op uh, Twitter rondkijken... want ik zie daar um, van Bloem op locatie... mooie Twitternaam trouwens. Um, uh, die geven aan van... ja, ik ben het er niet mee eens, want het is niet... Uitvoerbaar, de slogan zou eigenlijk moeten zijn... koop lokaal en kleinschalig. Dus een beetje richting die MKB'er, zal ik maar zeggen. En Remy zegt Nederland handelsland... dus alles in Nederland is eigenlijk buitenlands, maar ook Nederlands. Dus wat we net een beetje van mevrouw hoorden... die in Duitsland de Nederlandse producten koopt. Nou, dan eens even naar uh, de heer De Jong. Uh, goedenavond. Bent u het ermee eens of eigenlijk niet? Goedenavond. Gedeeltelijk. Uh, politiek gevoelige bedrijven moeten in handen van Nederland blijven... En de rest mag zo internationaal als maar kan. Oké. Okay. Uh, maar ja, bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven... die zijn ook dat verkocht en dergelijke. Dat is gevoelig. Ja, Wordt dus daar Leerland ging het landen. al fout. Ja, ja. ja onderwijs... Uh, zorg. Energie, mm -hmm. zorg. Dat moet allemaal dicht bij huis blijven. Ja, dus een beetje de nuts plus voorzieningen, zeg maar. In de handen van de overheid. Mm -hmm. Ja, dus ik vind het wel een... Een hele mooie scheiding inderdaad uh, om ja. op die manier daarmee om uh, te gaan. Ja, dat was de kortste manier waar ik het kon zeggen. Ja, nou dank u wel. Daar houden we altijd van op de radio natuurlijk. Hè. Dat uh, snapt u. Goed, nog even heel kort naar het internet. Michiel de Klinkel zegt koop Nederlandse waar, koop biologische versproducten... zoals vlees, groente, fruit, direct bij de boerderij. Nou, dat uh, is een mooie. En Emiel Brok zegt, uh, ik ben het ermee eens. Het is heel goed mogelijk, bijvoorbeeld in de softwarewereld. Kies dan vooral voor open source software. Goed, we gaan afronden. Straks op de zender gaat Brands met boeken verder... met daarin herinneringen aan Bernlef en Brands. En dit weekend um, is er op zondagochtend natuurlijk weer WNL. Op zondag, uiteraard vanaf half tien op Nederland 1. Dan kom je tot twee dingen. To Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Moeten we ingrijpen in Syrië of niet? Het zijn duivelse dilemma's voor politici. President Obama maakt een informed beslissing over hoe to respond aan deze indiscriminate gebruik van chemical weapons. Voormalig minister van Defensie Wim van Ekelen kan erover meepraten. Een aanval op één is een aanval op allen. Wim van Ekelen over het nemen van zware beslissingen... en over de oplopende spanningen in Syrië. Twee dingen. Zometeen, tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. We gaan direct door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, John Kerry. En get the tough answers before taking action, not just afterwards. And I believe, as president Obama does that it is also important to discuss this directly with the American people. That's our responsibility – to talk with the citizens who have entrusted all of us in the administration and the Congress with responsibility for their security. That's why this morning's release of our government's unclassified estimate of what took place in Syria is so important. Its findings are as clear as they are compelling. I'm not asking you to take my word for it. Read for yourself, everyone. Those listening, all of you. Read for yourselves the evidence... John Kerry verwijzt naar het rapport met niet geclassificeerd materiaal over Syrië... waarvan hij zegt, geloof mij niet op mijn woorden... maar lees het rapport en kijk voor jezelf wat de feiten zijn. Het regime heeft de oppositie opposition and on oppositie controlled of contested neighborhoods in de Damascus suburbs on the early morning van st Verwijzend naar de aanval in de vroege ochtend vorige week, woensdag, waarbij volgens hem chemische wapens zijn gebruikt door het regime van Assad. ik zal je vertellen dat het meer dan van de irak we will not moment. Accordingly, we We hebben geleerd van tien jaar geleden toen we ook dachten dat Irak chemische wapens had. Nu hebben we stappen genomen.